Goedemiddag. ik ben martijn middel en dit is het nieuws van de NOS op 3 Liz Truss wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk Therefore I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative Unionist Party ze is de opvolger van Boris Johnson... die na alle borrels en feestjes in coronatijd moest opstappen. En ze mag deze week meteen aan de bak, zegt correspondent Arjen van der Horst. Die in Morgen keek. naar de koningin om het ambt van premier aan te nemen. Dan meteen gaat ze beginnen met het benoemen van ministers en kabinet. Woensdag volgt natuurlijk haar vuurdoop in het lagerhuis... met het eerste vragenuurtje. Ja, Truss kreeg 58% van de stemmen. Iets meer dus dan haar concurrent Soenijk. Die stapte op als minister van Financiën... Na Partygate. De Universiteit van Amsterdam wil vanaf volgend jaar... bij een aantal studies minder buitenlandse studenten toelaten, schrijft NRC. Het gaat om populaire studies zoals psychologie en politicologie... Volgens de UvA is het aantal internationals enorm toegenomen de afgelopen jaren. Het totaal aantal studenten uh, wordt gewoon enorm groot. Uh, de gebouwen worden te klein, de werkgroepzalen zijn er te weinig. Uh, we vinden niet meer genoeg docenten om uh, zoveel studenten te kunnen bedienen. Het gaat eerst nog om een proef die dus volgend studiejaar begint. En een Braziliaanse visser heeft er een heftig avontuur op zitten. Hij dobberde elf dagen rond in een vrieskist in de Atlantische Oceaan. Vorige maand zonk zijn boot, maar... Kon hij net op tijd in die vrieskist kruipen, die dus bleef drijven. Er kwamen zelfs even haaien buurten, maar die deden uiteindelijk niks. Dit weekend kon hij worden opgepikt door een ander schip. tranquilo. Ja, de man was 450 kilometer afgedreven en was 5 kilo kwijtgeraakt, maar het gaat naar omstandigheden goed met hem. Het weer flink wat zon, best warm, 27 graden langs de kust, 31 in Brabant en Limburg. Vanavond vooral in het zuiden ook wat onweersbuien. Morgen wolken, zon en 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van Grace Radio. Deze plaat staat dit weekend op pole position. Ik heb begin van U3 uh, van uh, Race Radio. Ja, je hoorde hem uh, de single uh, de officiële single van de Dutch GP 2022. Dat was uh, Afro Jack and Dub Fashion and Feels Like Home. Nou, dat geldt ook voor ons, Benno. Feels like home. Goedemiddag. Ja, wat zijn we vroeg. Ja, ja we zijn twee uur uh, te vroeg eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ja, ja het ja, is ja, Race Radio, dus Zo dan gaan is het. we even zwaaien naar de camera. We gaan er Want, tegenaan. Goedemiddag ja, allemaal. Dit is uur drie van Race Radio. Ja, inderdaad. En uh, wat gaan we doen in dit, uh, in dit uur drie? Um, nou, we gaan uh, straks bellen. Daar beginnen we mee met Randall Lawson, onze uh, autosportkenner. Uh, Um, en daarna om half één met uh, een dokter. Ja, ik ben een beetje over mijn zenuwen. Dus ik moet even een dokter aanplegen. Oh jee, wat um, is er aan de hand? Uh, nou ja, ik ben op, op van de zenuw, van de spanning. En het is uh, wat dat betreft... Uh, dag Jaap. En, uh, dus ik moet even een dokter bellen. Uh, dan gaan we naar uh, Ike van Rooij. En die werkt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En die gaat ons... Uh, die gaat, daarmee gaan we het over hebben. Al drie dingen die je als automobilist kan leren van de Formule 1. Wat het allemaal is. Um, nou, zo kappelt wat het eigenlijk maar voort. Jeetje, jeetje. Nou, het uh, wordt, wordt een mooie uitzending. Uh, ja, van zeker, vandaag. zeker. Bommetje vol met allemaal Formule 1 gerelateerde zaken. Nou, we hebben er zin in en we gaan er tegenaan de komende uren hier bij Race Radio. Goedemiddag allemaal. het hele weekend met Race Radio tijdens de Dutch GP. Goedemiddag allemaal en houd de radio aan want uh, hier wordt je op de hoogte gebracht uh, van de laatste nieuwtjes. Zo kwam ik uh, wat tegen over een uh, DRS-zone voor uh, fietsers, uh, Benno. Ja, daar ben ik wat is gefiets. dat dan? Ja, daar ben ik doorheen gefietst. Ik moest natuurlijk naar de studio en uh, de DRS-zone is bij het Eco Viaduct uh, van de oude trambaan die zeg maar onder het uh, Eco Viaduct gaat. En nou, de gezelle had dat met veel tam-tam, heel laat trouwens, aangekondigd. En het persbericht gaat als volgt. De koninklijke gezellen verrast duizenden fietsers. Nou, dat klopt er wel. Tijdens de Formule 1 op het weg naar het circuit met een extra versnelling in samenwerking met Olaf Mol... heeft de gazelle op het drukste fietspad richting de Grand Prix een unieke DRS-zone voor fietsers gecreëerd. En, uh, even kijken. Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Dat hebben ze met uh, aangedreven windturbines gedaan. Je komt dus aanfietsen, moet je voorstellen. En ja? dan naar rechts staat dan een uh, viertal windturbines. En dan voel je een lichte bries in je rug. En voordat je het ecoviaduct on, uh, ondergaat... dan hoor je de stem van Olaf Mol. En die heeft het dan over. Uh, je handen aan het stuur houden. En uh, nou ja, uh, uh, het is eigenlijk... Uh, uh, een, een, een actie voor niks. Het <laughs> staat uh, Alef Mol daar het hele weekend? Uh, uh, nou, <laughs> dan, of, het, niet, uh, of is het een bandje? Het is gewoon een bandje. Aha. En dan in de tunnel hoor je Alef Mol ook. Maar ja, dat is allemaal uh, toch wel wat uh, uh, rumoerig natuurlijk met al die fietsers. En ik zat echt in een enorme stroom van fietsers. En dan. Uh, en iedereen die heeft uh, zoiets van. Ik. ik dus ik had zelfs in de gaten dat heel veel mensen het zelfs niet in de gaten hadden... van wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Dus um, het, het gaat een beetje langs heen. En we hadden eigenlijk iemand nog willen spreken van gezellig. Maar uh, ze zitten op het circuit en kunnen ons niet uh, te woord staan. Terwijl we allemaal mensen hebben die op het circuit zijn... die ons wel vanmiddag te woord gaan staan. Gelukkig dus, wel, ja. Benno. Dat gaan we ook uh, zeker doen. Zometeen uh, is uh, Randall met uh, de laatste nieuwtjes ja. uiteraard uh, rondom de Dutch GP. Maar eerst gaan we toch uh, de fiets pakken richting Zandvoort.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 color our creed. We all share the same dream to succeed If you have the power and the speed With the will to lead You could be the number one champion Higher, faster, further, stronger Bigger, better, deeper, longer If you've taken on the best, and you've risen to the test, you could be the number one champion. It's from the moment you rise, to when you step on that starting line, just one thought passes through your mind, today is gonna be our mind. It's not about win or lose To always better yourself is the path you choose Put one foot forward and do Whatever you are meant to Higher, faster, further, stronger Bigger, better, deeper, longer If you've taken on the best And you've risen to the test You could be the number one Champion. Welcome to my city Birmingham Calling all my come fam Summertime when the city have a Ram We head to the Alexander Stadium come follow me, Jamboree Come with the People's Party Rise up and stand on your face Bro. Can we come for complete? Play your position, play your part, play it smart. You can stand your ground, or you can fall apart. You can stop and start, or be consistent from the start. Hard work beats talent if talent don't work hard. But twisting your vision, no, it ain't no facade. Came to leave your mark, be ready from on your box. 'Cause you can be the number one champion. Higher, faster, but stronger.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 If you take on the best and you frizzle to the test, you could be the number one champion. En hey, we draaien hem op als Corra uh, Marx stappen natuurlijk. hè. The Champion. Uh, je hoorde de nieuwe single van Jubilee uh, 40. Leuke plaat om uh, vandaag te draaien tijdens uh, Race Radio. Race Radio. pit Report. Pit Report. Precies. We gaan uh, naar de uh, Beverwijk toe. Uh, Even Zandvoort verlaten, Benno, want we gaan naar uh, Randall toe. Ja, we zijn heel zuinig op uh, Randall Lawson. Dus we hebben hem niet in Zandvoort, maar in Beverwijk neergezet. Ja, zeker. Uh, in zijn eigen zaak. En, uh, want hij is een en al auto uh, passie. Eén en al auto passie van Randall. En Rendel, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Eh, goedemiddag. Nou, we gaan ook, onze... ook vanuit een heel zonnig Beverwijk trouwens. Ja, ja, precies. Uh, <laughs> uh, Rendel, uh, jij als uh, autocoureur uh, kent het circuit van Zandvoort uh, als uh, geen ander. Um, ja, hoe is een circuit eigenlijk voor een coureur? Ja, uh, heaven, zeg ik allemaal weer. Uh, op het moment dat je lekker onbeperkt hard mag rijden met de auto, is altijd uh, natuurlijk heel erg goed. Dus uh, ja. het circuit is uh, de mooiste plek om dat te doen. Vooral als iedereen dezelfde kant op gaat, dus dat is een beetje veilig, zullen we <laughs> ja. zeggen. Ja toch? Ja, het, het gaat ook niet altijd goed, maar meestal wel. Ja ja gelukkig wel. Uh, maar in vergelijking met andere circuits, is het uh, spectaculairder, moet je harder werken. Dat uh, las ik geloof ik ergens, dat je... Nou, uh, als... Sanford is een vrij redelijk technisch baantje. Ik moet zeggen, er zijn mooie circuits in Europa. Uh, uh, Spa wordt natuurlijk wel eens heel erg genoemd, dat vind ik zelf niet zo'n geweldige baan. Maar er zijn in Frankrijk een aantal circuits, uh, uh, als een Magnecourt, uh, Charade. Uh, maar ook het, uh, het kleine circuit op Le Mans, uh, die ik zelf uh, veel uitdagender vind. Uh, uh, maar ja, Sanford uh, heeft wel een paar dingen wat uh, zo'n bocht als schijfvlak. Dat ja. zijn wel dingen dat ik zeg van ja, daar moet je wel uh, ja, af en toe het verstand op nul zetten om er doorheen te komen. <laughs> ja. En de kombochten, heb je die ook al gereden? Ja, ja. En ik moet zeggen, ik, was er, ik ben er niet zo fan van. Oh. En uh, ik moet zeggen, de Hugo het valt nog wel een beetje mee, want uh, dat echt zo'n bocht geworden, dan word je uitgeslingerd richting, eh, zeg maar, er sloten maken bochten richting schijfvlak, en dan kom je veel harder aan. Ja. Maar ja, dat schijfvlak kan je toch niet harder door, dus je moet daar ook weer veel harder remmen. Um, uh, dat, dat is wel, dat vind ik wel aanneming. De ayer dijk vind ik eerlijk gezegd, dat is echt voor downforce auto's gemaakt, en uh, voor de gewone, zeg maar, de, de jaren 70, jaren 80 uh, klassieke auto's, vind ik daar het circuit redelijk verneukt. Dat, okay. dat mag je dat mag wel zeggen op de radio, hè. Zo, zo, ja, nou, zo, zo. Ja, zo, weet je nou, <laughs> We Geef. Als ik daar met mijn 73 Formule 3 reed, ja. dan was uh, de A.J. Luindijk bocht vroeger. Was dat zo'n bocht van je gaat er vol gas doorheen of je gaat er niet vol gas doorheen. Dus dan zat je een beetje te liften met je gas en te spelen. Nou, en als je dan uh, met je liften en spelen uh, met het gas er doorheen ging, dan was het eigenlijk allemaal wel veilig. En dan had je zoiets wel lekker relaxed, ging je er vol gas doorheen. Uh, dan was het, uh, het heel rechte stuk uh, van dat gaan we niet meer doen. En uh, dus dan zat je met 180, 190 uitslag op het rechte stuk. Omdat je toch zoiets van, nou, die hebben we net overleefd. <laughs> ja, weet je, er was echt zoiets van: wat ah, ging nu worden? Ja. En nu is het gewoon zelfs in de regen vol gas. Dus, um, uh, ja Ik ben zelf niet zo voorstander voor dat soort kombochten. Wil je Formule 1 naar Zandvoort halen, heb je dat gewoon nodig. Want anders was het rechtstuk gewoon veel te kort voor die jongens geweest. Ja, ja uh, en, uh, jullie hebben het over uh, die uh, kombochten-rendel. En uh, ja, nou was gisteren het verhaal over de DRS. Of uh, daar uh, zeg maar nog een extra DRS zo aan erbij zou komen. En dat hebben ja, hij, ze gisteren ze getest. Weet je wel wat van? Uh, ze hebben verlengd. Uh, en ze moeten ook wel wat. Want anders kunnen ze elkaar allemaal, allemaal nergens meer op, uh, of inhalen op het circuit. Ze hebben verlengd als test om te kijken. En dan konden de coureurs zelf gaan kijken. Gaat het wel goed komen of niet goed komen? Want je moet het wel zo zien. Je komt eigenlijk een bocht uit. En dan zit je eigenlijk gewoon weer een bocht in. Maar daar, dat wordt eigenlijk al gezien als een rechtstuk. En die kombocht met die huidige Formule 1 is in feite gewoon ook een rechtstuk. We gaan er al volga zo heen natuurlijk. En met die drs -scape... En de achterkant natuurlijk wel wat minder downforce, maar de auto gaat sneller, ja, sneller, het rechte stuk op. En eh, je zag gisteren de coureurs eh, in die vrije training, eh, sommigen die gooiden het capje open, precies op het witte streepje waar het mag, maar anderen zaten toch een beetje te wachten erop. Dus ze waren daar nog een beetje zoekende naar, eh, want je moet wel zo zien: eh, op het moment dat je natuurlijk een beetje downforce aan de achterkant kwijt bent, dan is het toch wel die wagen wat toch minder naar beneden gedrukt, maar je zit eigenlijk nog steeds in de bocht. Eh, maar ik denk eh, in de kwaliteit het kaartje vanmiddag zie je hier in het klepje gelijk waar het mag. gaat het klepje open. Oké, okay, nou, we gaan het meemaken. Ja, ja om drie uur uh, vanmiddag je start. En uh, Rendel, ja. is je verder gisteren nog opgevallen... of vanochtend nog iets opgevallen... met uh, bijvoorbeeld de andere klassen? Nou, nee, nee, nee, ja, ja. andertas heb ik nog niet. Ik zeg, zeg ik heb het terug in de winkel. Ik heb het niet zo gevolgd. Uh, ik vond de Schiphol van voor helemaal geweldig. Dat is natuurlijk gewoon één groot feest uh, daar. Uh, ik, als ik kijk naar de vanmiddag, naar de kwalificatie, ja, dat uh, wordt gewoon even afwachten. Ik verwacht heel veel van Ferrari en ik verwacht uh, heel veel van Mercedes. Uh, en, uh, en de rest gaat daar, daar toch wel weer. Ja, Red Bull die moet even zijn probleempjes oplossen. Uh, dat zou ook wel goed komen. Maar de rest gaat daar toch wel redelijk achteraan hangen. Denk ik hoor. Dus uh, het wordt wel weer het feestje van de, de grote jongens tegen de kleine kinderen. Zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou goed, we gaan volgend uur verder met je praten. Dank u ja. wel, tot zover. En uh, tot straks. Oké, okay, tot straks. Hoi, hoi. Dankjewel voor deze pitreport. Report. En uh, straks, uiteraard, meer. Welkom bij Race Radio. Let me show Radio. Raise Radio. Een hele tijd geleden dat uh, deze groep uh, snap uh, populair was. En uh, dit was ook uh, een van die hitsegels uh, destijds. Welcome to tomorrow. Dit is Race Radio. We zitten in de derde vrije training op het circuit in Zandvoort. Op dit moment heeft Max Verstappen de snelste tijd. Gevolgd door Leclerc en uh, Lewis Hamilton heeft. Op dit moment de derde tijd. Dat wat betreft de race. En uh, gaan we nu contact opnemen met een huisarts. Ja, nou ja, ik ben uh, blij dat Max uh, voorop rijdt. Want ik ben eigenlijk een beetje op van de zenuwen. Dokter, goedemiddag. Ja, goeiedag. Goeiedag. Uh, uh, wat, wat doe je eigenlijk tegen zenuwen van de spanningen in zo'n weekend als dit? Uh? Uh, rustig blijven ademhalen, ja. <laughs> dat zou ik zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Stan, je bent... Ik uh, vertrouwen hebben in Max natuurlijk. Uh, ja, dat, dus precies. Geen, geen enkele reden om zenuwachtig te zijn, lijkt me. Oké, okay, oké. Okay. Nou, blij dat de dokter er vertrouwen in heeft. En uh, dat stelt mij dan weer uh, gerust. Uh, je, uh, Stan, je, als het goed is, uh, even voor mijn uh, duidelijkheid. Je bent op de Rotonde in Zandvoort, op de huisartsenpost. Klopt, ja. ja. En hoe hebben jullie het georganiseerd dit weekend? I'm <laughs> Nou, wij uh, zitten hier eigenlijk de hele zomer al. Uh, we zijn onderdeel van de huizenpost Haarlem. En in de zomer zitten we in het weekend sowieso altijd al op Zandvoort op zaterdag en zondag. Ja. Um, en dat is voor de Zandvoorters en voor de badgassen is ooit bedacht. Omdat Zandvoort niet altijd goed bereikbaar was op de, de drukke zomerdagen. Dus uh, vandaar dat er een, zeg maar, een vooruitgeschoven in Haarlem, of vanuit Haarlem in, in Zandvoort was. En dat is uh, nu natuurlijk extra met, met alle mensen die er komen. Uh, hebben we nu een dubbele bezet. Dus we, hebben, we zitten hier met twee artsen en, en twee assistenten. Oké. Okay, dus, okay. uh, en we hebben nauw contact met uh, uh, de, de mensen van de ambulance, die weten ons te vinden als het nodig is. Ja, ja, ja. ja. En die zijn natuurlijk meer rondom, het, uh, rondom en op het circuit aanwezig, uh, maar ze weten ons te vinden no als het nodig is, weten ze ons te vinden. Ja. En Stan, je, je bent huisarts. Dat, uh, ik had je beter in moeten leiden, maar ja, ik had een beetje last van mijn zenuwen. Je bent huisarts, maar je bent ook uh, bestuurslid van de HZK, de huisartsvereniging uh, van Zuid-Kennemeland. Um, ja. In die hoedanigheid bellen we je dan ook. Um, hoe, maar hoe gaat het met de visites als iemand zeg maar, niet, uh, in Zandvoort niet naar de dokter kan komen? Want er wordt geacht dat de patiënten, als ze mogen komen, dat ze naar de, naar de rotonde gaan. Hè? Naar het Juttersmuseum. Nee, dat klopt helemaal. We zitten hier met twee artsen, wat ik zei. We, we hebben een, uh, wij mogen onze auto parkeren op de boulevard. En wij mogen overal komen, dus dat is, dat oh, okay. is goed geregeld. En uh, ik heb ook een fiets bij, met mijn collega ook. Dus ze uh, mochten het op de fietsen dus vaak nog sneller dan met de auto. Ja. trouwens, dan, dan uh, kunnen we ook uh, met de fiets bij de patiënten komen. Dus, dus dat is ook, geldt ook voor niet alleen voor nu, maar ook voor de zomer, juist voor de Zandvoorters, de kwetsbare mensen die thuis zijn, daar zijn we er ook voor. En daar gaan, we dan, daar gaan wij dan langs. Ja, ja. En ofwel met de fiets of met de auto, maar ik denk dat de fiets het snelst is uh, vandaag en morgen. Dat denk ik ook, ja. En hebben jullie het al druk in de huisartsenpost in Zandvoort? Uh, tot nu toe valt het mee. Ik heb wel uh, even contact gehad met de collega die er gisteren was. Gisteren was er een, een uh, gisteren was het ook niet heel erg druk, maar het is wel, wel uh, belangrijk dat er goed contact is geweest met de ambulance, juist voor overleg voor een, een aantal mensen die um, uh, wel of niet gezien moesten worden ja. of wel of niet naar het ziekenhuis, daar is dan overleg over. En dan, ambulance uh, kan men ook mensen hier naartoe brengen en, en die kan ook vragen of, of um, de, de, de visitearts er naartoe gaat in plaats van de ambulance, dat doen we dan in gezamenlijk overleg. Dus het uh, de, de, de, de, de, belangrijkste is dat er goed gecommuniceerd wordt tussen de verschillende hulpdiensten. Ja, precies. Maar de visiteauto's uit Haarlem... Haarlem-Zuid en Haarlem-Noord... die gaan dus niet naar Zandvoort, begrijp ik? Die rijden niet naar Zandvoort. Maar nee, nee. Het is, normaal gesproken is dat in de zomer... ook al niet zo in het weekend, zeg maar. In principe niet. Ja, goed, de top aan de grens... ja, dus er zijn natuurlijk grenzen aan... maar het is natuurlijk nu nog meer begrensd dan, dan normaal gesproken ja, ja, in het weekend. Ja, ja. Uh, maar dat is ook, ook dat gaat in overleg. Hè? Dus ja. uh, uh, Bentveld-Aard dat is zo'n beetje de grens aan de ene kant... en, en uh, bloemen aan zee... En, en aan de andere kant. Dus ja, ja maar... Maar in principe, de, uh, in Zandvoort worden de visites gedaan door de uh, post hier. Ja. ja, en tot hoe laat zijn jullie open? We zijn vanavond tot uh, 12 uur open. Zo, zo. Dus een, een latertje ja. dokter. Ja, nou, ik, ik ben er inderdaad van 12 tot 12. Mijn collega uh, die is er van uh, 10 tot 10. Uh, dus ja, we zijn hem, uh, de overlap met z'n tweeën is, is van, van uh, 12 tot 10, zeg maar. Ja. Ja. Nog een laatste vraag. Er lopen KNO-collega's op, op het circuit. En die waarschuwen mensen tegen de herrie van, ja. uh, van de auto's. Dat schijnt uh, toch wel dusdanig te zijn dat je daar blijvende schade op, op, van op kan lopen. Klopt dat? Ja, ik heb, ik heb dat ook. Ik heb het natuurlijk gelezen en meegekregen. En uh, ja, ik begreep dat dat uh, regelmatig uh, boven de 80 decibel. Een beetje afhangt van waar je zit. Uh, en da daar daar kun je vanaf dat moment, vanaf boven de 80 decibel... kun je al wel uh, directe schade zonder bescherming. Dus, dus is het is zeker aan te raden om bescherming uh, te nemen. Dus, uh, en dat, nou goed, dat, uh, dus ik begrijp dat initiatief. Uh, ik begrijp wel ook dat de auto's inmiddels... Uh, vergeleken met vroeger al een stuk uh, minder decibellen produceren hè, ja. dan, dan, dan voorheen... Um, ja, en, en helemaal geluidsloos. Uh, hoewel het misschien wel ooit zou kunnen, elektrisch. Ik denk ook, uh, geluid en hacking is natuurlijk ook wel deel van de charme, denk ik, voor het publiek in ieder geval. Ja, ja. <laughs> maar goed, uh, als je het medisch bekijkt, is het uh, raadzaam om... Um, uh, uh, ...oordoppen te nemen om tegen de schade ja. te voorkomen. Ja. Precies, precies. Goed, dokter. Nou, dank u wel voor uw tijd. En, uh, en uh, nou, sterkte met de dienst, want het gaat wel even duren voor u. <laughs> ja, maar goed, uh. we, we hebben hier een mooi uitzicht. Oh Ja, dat is waar. Beetje. Ja, we, hebben, we kunnen een beetje rondfietsen op de boulevard. Dus, dus en we zijn bereikbaar als het nodig is. En we zijn met z'n tweeën. Dus, dus, en of met z'n vierën, dus dat is uh, twee hartstikke, twee hartjes. Dus dat is, uh, we komen de tijd al door. Goed Dankjewel. zo. Dankjewel, Stan van den Buijers huisarts in Emuiden En bestuurslid van de HZK, de huisartsenvereniging Kennemeland. Ja hoor. Dag. Da just standing there and i thought i was only dreaming yeah i kiss them then then once again In de uitzending bij Race Radio. Uh, de huisarts hier in Zandvoort. Uh, bij de rotonde die uh, dit weekend uh, dienst heeft. Stand van den Buis. En met hem spraken we uiteraard over het uh, raceweekend. en uh, wat er allemaal bij komt kijken bij zo'n uh, speciale huisartsenpost. Jazeker. Je hoort hoor, de heer Thompson Twins. En uh, dokter, dokter. Uiteraard uh, speciaal even voor uh, de huisarts uh, hier uh, dit uh, weekend. Nou uh, ja, ik zag het al op uh, Facebook. Je kan tanken hier uh, in Zandvoort voor 1,11 euro 11 per ja, liter. Maar dat is wel voorbij. Want uh, de twee uur geleden uh, uh, twitterde. Ja, twitterde. Politie Noord-Holland kennen we uh, al dat de politie het tankstation Tink aan de boulevard Benaar gesloten heeft. Nadat een promotieactie leidde tot opstoppingen. Het tankstation is niet meer bereikbaar. Dus uh, afgelopen. Oké, okay, einde oefening ja. dus uh, voor deze actie. Zo nou, als je getankt hebt, uh, lekker, lekker voordelen. Nou ja, dat denk Eén ik wel. Eén ja. euro al elf. Zo, dat dat is, zijn uh, ouderwetse prijzen. Uh, ja, ja, al, kun je alleen <laughs> nee. nog maar verdromen. He. Ja toch? Ja, nou, ja, Dank je voor uh, dit uh, bericht uh, tussendoor bij uh, Race Radio. Goedemiddag.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 blijft uh, lekkere muziek maken. Onze Zuiderbuurt. Last Frequencies, hoorde je met uh, inderdaad uh, Where Are You Now? Nou, we zitten in de studio aan de Tolweg 10A. www.zfm-live.nl Kijk je live mee... Uh, ja. Tijdens deze uitzending van Race Radio, wat gaan we zo meteen doen, uh, Benno? Oh ja, we gaan, uh, ik zeg maar, we naar die zwaaien. Ja. We gaan bellen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Allemaal hele belangrijke mensen in deze uh, uitzending. En, uh, en meneer van Rooy gaan we uh, spreken over um, drie dingen die je als automobilist, automobilist, kan leren van de Formule 1. Nou ja, ik ben reuze benieuwd wat het zijn, want we zijn natuurlijk zelf ook autorijders. Dus, ja, ja, ja, ja, Wat steken we er van op? En... Precies. We het zo dadelijk van Eik die we in de uitzending gaan halen. Hier bij Race Radio op zaterdagmiddag. We zitten in de derde vrije training op het circuit Zandvoort. En Vinkie of You op de radio. muziek worden wij bij Race Radio heel vrolijk hebben. Nou, zeker, lekker hoor. Ja, de, je hoort een beetje soul of you. Ja, een beetje soul-dance-classic-achtige ja. uh, uh, platen. Ja, ja, ja, ja. Zo op de zaterdagmiddag. Derde vrije training op dit moment op het circuit Zandvoort. En die uh, Formule 1 coureurs die rijden daar uh, maar uh, rondjes om het zo even te zeggen. En uh, ja, uiteraard uh, voorbereiding voor de kwalificatie straks uh, om drie uur uh, hier op het circuit. Maar wat kunnen we eigenlijk nou leren van al die roodjes die ze rijden, Pino? Ja, dat gaan we vragen aan Ike van Roy. Die, uh, zeg ik het goed, uh, ja, Ike van Roy. Goedemiddag, Ike. Goedemiddag, man. Goedemiddag. Jij bent, uh, even kijken, nou zeg het zelf maar, Hoe, uh, wat is jouw functie bij het ministerie? Ja, ik ben campagnemanager voor een programma dat heet Lekker op Weg. Ja. En, uh, Lekker op weg helpt automobilisten om veiliger en zuiniger te rijden. Oké, okay, en, um, ja, en heel slim van jullie, jij hebt wel een persbericht uitgebracht waarin uh, met als kop drie dingen die je als automobilist kan leren van de Formule 1. Nou Eike, we, we zijn eigenlijk reuze benieuwd, wat zijn dat? Ja, nou ja, kijk, weet je, die Formule 1 is voor ons natuurlijk een soort van heilige graal als het gaat om autobanden. Ja. We zien regelmatig de koppen in de kranten, de autobanden hebben weer gewonnen. En welke strategie gaat Max Verstappen deze keer weer doen met de banden? Ja. En dat geldt natuurlijk voor auto's ook, hè. Gewoon de personenauto's. Want ja, welke banden leg je onder de auto? Je hebt zomerbanden, winterbanden, all-season banden. wat veel mensen misschien niet weten, is dat als je een banden gaat kopen, dat een band een bandenlabel heeft... Ja. Met een koelkast heb je een, een energielabel. Ja. En aan de hand van een bandenlabel kan je de prestaties van een band goed met elkaar vergelijken. Okay. Dus hoe presteert hij op rolweerstand? Is hij daarmee een stukje zuiniger? De ene band die is wat zuiniger dan de andere. Uh, hoe slijt hij en hoe, hoe gedraagt zich op nat wegdek? Dus, uh, God, maar dat is toch een enorme uitzoekerij, Aiken. Dat is uh, nou, voor dat een normale consument die te doen. Ja, valt dat wel mee? Ja, dat valt wel mee. Kijk, als je eenmaal weet of dat je zomer of winter of all-season banden wil, ja. dan heb je natuurlijk een aantal aanbieders daarvan. Okay. Kijk, en die bandenlabels, dat maakt het juist makkelijk. Hè? Dus dan heb je gewoon A, B, C Categorie, of tot met E loopt dat dan. En dan kan je dat heel mooi naast elkaar leggen. van goh, welke nou het meest zuinig? Ik zie dat, dat je zelfs een, uh, jullie hebben persbericht en zelfs een, uh, een website toegevoegd uh, hierover. Ja, ja, dat is een website. Kies de beste band. En uh, nou ja, natuurlijk, kies de beste band voor jouw auto, want dat is voor iedereen anders. Ja. En daar staat alles over dat bandenlabel uitgelegd. En dat is net bij de Formule 1 ook: ga je op hard, ga je op zacht. Welke ja. banden kies je? Nou, dat kan net de wind zijn. En natuurlijk gaat het dan allemaal om brandstofbesparing. om zo lang mogelijk die race uit te rijden. Ja. Dus ja, een stukje bandonderhoud. dat geldt ook voor de automobilist. Dus, Af en toe controleren, hè, die bandenspanning? Ja, de bandenspanning, maar ook de beschadiging, hè. Dus oh ja, oké. Okay. Natuurlijk dadelijk in Zandvoort, nou ja, dan kunnen we voorstellen dat er best wel wat zand op de weg ligt. Ja, ja. Dat die banden ook wat harder slijten. Dus, nou ja, dat geldt voor autobanden ook. Er ligt ook van alles op de weg. Dus, dan nou, loop gewoon regelmatig even een rondje rond die auto en kijk even naar de staat van je banden. En dan gaan ze een stuk langer mee en geef ze elke twee maanden een beetje lucht. Ja, oké. Okay. En uh, wat is uh, punt 2 of hebben we het in punt 2 al gehad? Uh, even kijken. Uh, oh ja, banden is belangrijk. Kies de juiste banden. En dan zijn ja. we al bij, bij punt 3. Uh, zuinig rijden. Ja, zuinig rijden. Uh, de auto's van tegenwoordig en de Formule 1-auto's ook, die hebben allemaal zulke vernuftige snufjes aan boord die je helpen om een stukje zuiniger te rijden. Uh, ja, we kennen het natuurlijk allemaal even rijden op een constant tempo. Ja, het hulpmiddel in de auto wat je daarvoor kan gebruiken is de cruise control. Als je wat langer stilstaat nou in de pitstop, is dat niet aan de hand. Maar als je in de normale wereld gewoon even een pakketje moet afleveren... of je staat langer voor je rood stoplicht, zet dan even de motor handmatig uit. Of ja. wat veel auto's tegenwoordig hebben is een start-stop systeem. Ja precies, precies. He, en, nou ja, wat, wat die Formule 1-auto's dan niet doen, maar wat wij in de normale wereld als we wat zuiniger willen rijden, wel moeten doen, is wat eerder opschakelen. Ja. Veel auto's, de nieuwere, hebben daar een schakelindicator voor. Okay. Die helpt je gewoon met een pijltje omhoog. Nou, dat ligt rond de 2000 toeren, dan, als je dan opschakelt dan rij je optimaal zuinig. Oh ja, ja. ja. En dan hebben we veel auto's die hebben ook nog een eco-modus. Nou ja, die zal, uh, die zal Max niet hebben, denk ik. Maar <laughs> daarmee zijn de systemen dusdanig op elkaar afgesteld... dat je gewoon helemaal optimaal zuinig rijdt. Okay. Uh, maar ik vermoed niet dat, uh, dat Max die vandaag gaat aanzetten. Nee, nee, nee, nee. Hebt, Dat zou echt mooi zijn. Je hebt een emissie en dat is de snelste zijn. En, ja. Uh, dus, en wat uh, denken, jullie gaat hier dat redden? Uh, nou, weet ik eigenlijk niet. Ja, hij is uh, uh, lekker op weg. Dus okay. uh, ik uh, denk het wel, Eik, Dat gaat ja. goed komen, hoor. Goed zo. Dat uh, is een mooie brug. Eik, uh, ik heb nog, nog een uh, laatste vraag. Um, ja. uh, jij werkt voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waarom komt het ministerie met uh, deze tips allemaal? Want uh, dit is uh, uh, deze van uh, wat de automobilist kan leren van de Formule 1 is eigenlijk uh, nou, in een, een van de reeks. Hè? Jullie geven regelmatig hier persberichten over uit. Ja. Ja, dat klopt. En het blijkt toch, dat je, het, het oppompen van de banden, dat het blijkt een heel lastig iets te zijn. Het okay. is eigenlijk raar, want als je een fiets hebt met een wat plattere band, ja, dan ga je hem gelijk oppompen. Dan merk je dat gelijk, dan moet je harder trappen. Maar in de auto merk je dat niet. En als je dat één keer in de twee maanden moet doen, is dat heel lastig voor mensen om te onthouden. Ja. En uh, zeker de lease-rijders die denken, ach, dat doet de garage wel. Ja, ja, ja. Of iemand anders doet het. Dus men doet het gewoon te weinig en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Want je remweg wordt gewoon een stuk langer op momenten... moment. ...dat je op zachte banden rijdt. Ja. Nou ja, en met de huidige brandstofprijzen is het natuurlijk ook wel fijn... ...als je gewoon uh, wat zuiniger kan rijden... ...en bandenspanning helpt daar enorm bij. Ja, en wat kunnen we nog meer van het ministerie verwachten aan campagnes? Nou ja, we gaan, uh, ja, gaan vanaf oktober gaan we landelijk campagne voeren uh, voor de bandenspanning... ...en om met de brandstofbesparende tips... Ja. Dus dat doen we met een landelijke campagne op, op radio en online. Maar we hebben ook bandenteams die het land in gaan trekken. Oh. Dus dan hebben we een soort pitstraatje gemaakt. Oh, leuk. En binnenkort, eind uh, september, is daar de EV Experience op Zandvoort. Er worden allerhande nieuwe EV-voertuigen gepresenteerd. En daar lanceren we de nieuwe campagne Doe voorgetrekking de bandencheck, okay. waarbij we mensen oproepen voordat je even een langere reis gaat maken of met het gezin in de auto stapt. check even de banden en de bandenspanning, op beschadigingen en uh, vul ze zo nodig even bij. En daarmee met die tour trekken we het hele land in om mensen op de meest rare plekken en grote plekken te helpen en ja. instructies te geven hoe ze dat moeten doen. En wanneer komen jullie naar het circuit? Wij komen 23 september, 24 september en 25 september... zijn wij bij de EV Experience op het circuit. Oké, okay, nou dan gaan we je vast weer spreken, Ga Gezellig. Je Goed. Okay. Dan zien we zien elkaar dan. Dankjewel voor dit gesprek en een heel fijn weekend verder. Jullie ook. En een fijne race. Ja, dankjewel. Dag. Dankjewel. Hoi. Doei. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio. Race Radio. Please on the track. I request me banana. May i the them banana for I. Do all of them I request me banana. you like come, man, them no wan go home. Give <laughs> me time, two time, them want more. more. <laughs> Till like, I come, man, them no wan go home. Give <laughs> me three times, sometimes <laughs> them want like, four. Till come, man, them no wan go home. We have a hot a girl, she named Cassandra. <laughs> Session comes straight from Colombia, so I a recommend on no my banana. Your yeah, mama say that's stop my yard. I said me I'm a said me dwee, I I'm me tell me banana sweet. Them the and size make them You not sweet, I said I said me dwee, I said me medway And tell me say banana sweet. Them the lady size them With it, group cool. drop. Hmm, <laughs> hmm, <laughs> Nou, zo uh, wat uh, ouder bent, zeg maar. Een beetje mijn leeftijd, uh, Benno. Uh, uh, dat, is, uh, nou, dat is nog niet zo oud, hoor. Dat nee, valt bent, wel mee. Ik was 35. Was, uh, ja, ja uh, nou, 36. 36. Dus zit er een jaartje naast. Ja. Geeft helemaal niks. Nee. Uh, dan, uh, dan kun je Shaggy uh, nee. natuurlijk wel. En, uh, ja, ja. Dit was de banana song uh, van hem. Uh, na al die tips uiteraard uh, die we hebben overgehouden van de Formule 1. En het is ook leuk dat het ministerie weer naar het circuit gaat komen. Natuurlijk. Ja, precies. Er wordt een verrassing Kijk, Ja, dat, dat, dat hebben wij alvast gemeld. Precies. Ja, dat weten wij weer. Ja. Uh, ja, nou, het, het, het, het dorp zal het zeker niet ontgaan zijn. En iedereen was er gewoon. Er waren 14.000 mensen waren donderdag uh, op het ski. De bewoners. Wat was uh, het, een uh, mooie avond. Ja, het was geweldig. Een, een fantastische avond. Helaas kon ik er niet bij zijn. Maar jij was er wel bij, Rob. Ja, we hebben overal weer een uh, kijkje kunnen nemen. Kunnen snuffelen, uh, zeg maar. Uh, ja? Op de hoofdtribune uiteraard. En dan zit je tegenover de uh, pitstraat, het pitstraat ja. zeg maar. En dan uh, zie, je, uh, zie je de pen rest staan en, uh, oh, ja? en uh, max vers tappen althans. Oh, ja? De namen, zeg ja, maar. Ja, oh, ja die, uh, Zelf waren ze <laughs> al lang van het circuit af. Volgens mij was Want dat schreef de <laughs> Ja, Maar ik kwam wel een coureur daartegen. Oh, Echt waar? Ja, wie? wie? Uh, Daniel Ricciardo. Oh, Ricciardo, de goed lachse man. Ja, eh. de, de Australier, ja. Uh, inderdaad, uh, van uh, McLaren. En uh, ja, die hoorde lachen. En al die mensen die danken op uh, Ricciardo af. En ja, hij ja. vond het natuurlijk wel leuk. Hè. Ja, oké. Okay. Ja, dat was ja, ja. een van de weinige coureurs uh, die daar uh, nog uh, was. En, en ook op de foto is vastgelegd. Dus kijk okay. even op... Uh... De Facebookpagina van onze uh, collega's van uh, ZFM. Ja ja, ja, ja, ja. Die hebben dat uh, namelijk op hun uh, Facebookpagina gezet. Oké, okay, okay, geweldig. En uh, kon je nog verder wat doen of was het alleen maar kijken, kijken, kijken? Oh, uh, ja, nee, ja het uh, was kijken en uh, ook uh, wat drinken kon ook nog. Oh ja, oh ja. ja. En de toespraak van de burgemeester ging nee, niet al door? Nee, we hadden uh, geen toespraak van de burgemeester. Oh, helemaal geen toespraak nee, van nee, niemand? Nee, nee oh. helemaal niemand. Maar 14.000 uh, mensen gezien. is dat niet een beetje veel? Wonen er wel zoveel mensen in het dorp, nee, Nee, maar er waren ook heel veel uh, vreemden. Oh. Ja. Oh. Wij zeggen in uh, Zandvoort altijd uh, van uh, wie ben je erin? Nou ja, ja. ja de paapjes en de kopertjes kwam je niet alleen tegen hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. We waren er veel meer vreemden. Ja, blijkbaar meer uh, genodigden dan wij van het dorp uh, dachten. Okay. Ja, ja. ja Maar het was een uh, hele mooie avond en uh, dank weer aan het uh, circuit uiteraard en uh, de gemeente. Ja, okay. Die hebben dat weer uh, mogelijk gemaakt. Het is toch leuk uh, om van tevoren een kijkje te nemen. Zeker en het is uh, uitstekend dat ze eraan denken en dat het doordat we er op die manier ook van kan genieten. Zo is het. Nou, we gaan op naar het uh, nieuws... en dan uh, ja. zit u drie van Race Radio er alweer op. Maar niet getreurd, hoor. We zijn er nog een paar uur, dus heb, heb jij nou? Ja, ik wel. Ik heb de komende wel. uur heb je ze vrij geregeld? Ik, ja. ja. <laughs> Oké, okay. dan kunnen we er uh, tegenaan gaan. Ook zometeen na één uur. We zeggen tot zometeen. En ziek is de laatste voor het nieuws. Van ZFN. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die werd veroordeeld voor de Rosmalense flatmoord is na 15 jaar alsnog vrijgesproken. Volgens het gerechtshof is er in de zaak sprake van een rechterlijke dwaling.